Iedere dag stond hij op het hoekje voor oude Jaap kroegje. kroegie. Daar stond hij uren te spelen, nooit begon het hem te vervelen. De kinderen waren zijn vrienden, ook al kon hij daar niets aan verdienen. Hij deed het met veel. En s'avonds hoorde je in de kroegen Straatmuzikant, speel nog een keer Speel je harmonica Straatmuzikant, speel nog een keer Op alle markten kon je hem vinden, overal had hij zijn vrienden. Je hoorde hem van verre al spelen, het lied van de zee en de meeuwen. Ook al was hij heel slordig gekleed, er was niemand die hem dat verweet. Hij hield zijn hart in zijn handen, en voor een dubbie kon je een liedje verlangen. Straatmuzikant, speel nog een keer, speel je harmonica. Straatmuzikant, speel nog een keer. Maar op een morgen stond hij niet op het hoekje voor oude Jaapse kroegie, hij is er nooit meer verschenen. Niemand weet waar hij is gebleven. Misschien speelt hij nu in andere kroegen, voor weinig geld naar genoegen. En heeft hij daar ook vele vrienden, die voor een lied hem iets laten verdienen. Straatmuzikant, speel nog een keer, speel je harmonica. Straatmuzikant, speel nog een keer, speel dat lied van welkom. De... Straatmuzikant, speel nog een keer, speel je harmonica. Straatmuzikant, speel nog een keer, speel dat lied van wel eer. Straatmuzikant, speel nog een keer, speel je harmonica.